Goedemiddag, ik ben Biem Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Bedrijven die bijna niks meer verdienen krijgen geld van het kabinet. Er liggen honderden miljoenen euro's voor hen klaar, wordt in Den Haag gezegd. Vooral in de horeca, evenementen en de cultuursector komt dat geld goed van pas. Het is bedoeld voor het betalen van de huur en de energierekening. Bedrijven zouden dat geld ook met terugwerkende kracht krijgen vanaf 1 oktober. Een enorme explosie in een fabriek bij de Engelse stad Bristol. Zijn meerdere mensen gewond geraakt, zeggen ze op de Engelse tv. Er zijn dus nog mensen vermist. Het lijkt erop dat een silo is ontploft. Maar hoe dat kon gebeuren is nog niet bekend. Er was te weinig personeel en de beveiliging was niet op orde. Dat zegt de inspectie over een ontsnapping uit een tbs-kliniek in Porto. ...vlakbij Rotterdam. Twee tbs'ers gingen er in maart vandoor. Een van hen werd door de politie doodgeschoten. Volgens de inspectie was onder meer... ...te weinig controle bij de ingang. Daardoor konden die tbs'ers aan wapens... ...en een telefoon komen. In de Johan Cruijff Arena in Amsterdam zijn ze aan het onderzoeken hoeveel speeksel enthousiaste supporters verspreiden. Een tribune hangt vol met kastjes die de aerosolen meten. Zo moet duidelijk worden hoeveel coronagevaar er nou eigenlijk is in het stadion. Dit kleine dingetje stelt een aantal enthousiaste supporters voor. En dat meten we dus eigenlijk met deze toestellen. Dus elk van deze kastjes meet... Het aantal deeltjes en de grootte daarvan. De onderzoekers willen ook nog graag testen met publiek op de tribune... maar dat kan voorlopig nog niet. Het weer, het regent af en toe en het is een graad of zes. Morgen komt de zon soms tevoorschijn. Ziet het er een stuk vriendelijker uit. Het is ook een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de N247 Amsterdam-Horen bij Broek in Waterland... heb je ongeveer vijf minuten op onthoud. Tot zover de verkeersinformatie...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 Dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De coalitie trekt honderden miljoenen euro's extra uit... voor bedrijven die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. Bedrijven met meer dan 70% omzetverlies... krijgen een groot deel terug van hun vaste lasten. Volgens Pfizer heeft het nieuwe coronavaccin amper bijwerkingen. In de bijsluiter staat dat er lichte ziekteverschijnselen kunnen optreden... zoals hoofdpijn, spierpijn en koorts. En de winkels in het centrum van Rotterdam hoeven morgenavond toch niet om 6 uur te sluiten. Eerder zei burgemeester Abu Talib dat de winkels om 6 uur dicht moeten om de drukte te beperken. Maar die maatregel gaat niet door. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. De temperatuur ligt rond de 6 graden, maar het voelt vandaag waterkoud aan.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 Met me mee en zeg dat hij van me hield op het moment dat we de dekens kopen, De tijd dat ik zo was is voor goed achter de rug en ik verlaat me geen seconde na terug. Ik wil de eerste zijn dan liet hij en de chauffeur niet op zijn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 Take me home, ha ha, he he, ha ha. Love me, hate me, say what you want about me, but all of the boys and all of the girls are begging to lift you, seeking me. Love me, hate me, but can't you see what I see? All of the boys and all of the girls are begging to lift you're seeking me. Love me, love me. Amy told me that she's gonna meet me up.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 ZFN.